DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gessen van de ANWB. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Westzaan en Zaanstad Zuid staat twee kilometer file met 10 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook op de A27 van Gorkam naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Houten en Knopertrenzweert. Er is één rijstrook dicht. Maar de vertraging valt nog mee. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig.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 Van zaterdag 10 maart. Nog enkele dagen en de verkiezingen zijn weer aanstaande. Maar we gaan eerst praten met de burgemeester. En wat gaan wij nog meer doen? Uh, Naast mij uh, zit Irene de Jager. Goedemorgen. De ben Zonneveld, wat gezellig dat we er weer zijn. Na het gesprek met meneer Meijer... dan we doen we trouwens een dubbel gesprek. want ja, meneer Meijer is namelijk uh, niet zo snel uitgesproken... dus die moet wat extra tijd hebben. <lacht> uh, hebben wij uh, het uh, onderwerp... Niemand verzand in Zandvoort... van Esther Madera. Zij is uh, projectleider van uh, deze... En daarna komt uh, Marcel Bucher en Marcel Horneman van uh, Rabbel. <lacht> want die hebben namelijk... Uh, een ontzettende leuke samenwerking. En daar gaan ze over vertellen. Nog één keer is het... Ze hebben vier keer samen ja. maaltijden gedaan en nu nog één keer. Ja, maar dat gaat toch wel weer dat lijkt me vervolg wel. krijgen. Dat lijkt me ook wel. Dan hebben we even een kleine pauze van het nieuws en reclame. <coughs> en dan uh, barst het los. Dan uh, trek ik mij terug. Want dan komt uh, <coughs> onze grote vriend Joop van Nest Die komt uh, mijn plekje overnemen. En dan gaan ze praten met uh, de politiek. Stelling 9. Het budget van Zandvoort Marketing moet ten opzichte van VVV minimaal verdubbeld worden. <coughs> nou. Ga maar los. En dan is er stelling 10. Niet de boulevard, maar de openbare inrichting, de bestrating, moet flink worden geïnvesteerd. Dus, um, en dan eindigen we uiteraard uh, met nog een gewoon onderwerp. Tussen haakjes gewoon. Het, uh, de sequieren, uh, le champion met uh, George Polman en Jeroen Wouda. Nou, maar dat, eerst uh, meneer Meijer. Dat is nog wel gewoon. Want uh, uh, er zijn nu al meer dan 7000 uh, wandelaars ingeschreven. Voor de zaterdag. En bij de hardlopers zitten ze boven de 8000. Dus niet al te klein. Uh, de techniek wordt gedaan door Jacques-Josef Duinmeijer. De redactie is gedaan door Gert van Kuip. Eindredactie Gerry Rutte en de Koffie. Je krijgt het hartstikke druk straks. Ook door Gerry Rutte. Ik assisteerde wel straks. Want dan heb ik. Het uh, nou, dus valt mij weer op dat het in deze periode altijd heel erg druk is. Maar dat zal wel aan de verkiezingen liggen. Meneer Meijer, een zeer goede morgen. Goedemorgen, goedemorgen uh, meneer Zonneveld. Nog een klein beetje ziek. En uiteraard luisteraars thuis. Nou, ik ben nog niet helemaal 100%, maar er uh, is genoeg energie weer om uh, aan de bak te gaan. De afgelopen week ook gedaan. En dat is ook heel goed. Er is nogal wat uh, om aan de bak te gaan, want uh, ja? aankomende tijden hebben het al een beetje aangehaald. Uh, de verkiezingen zijn komende. Uh -huh. um, er is gisteren weer een gevecht ontstaan op Facebook. Wat vindt u van dat soort gevechten? Ik... Um... Zie ze eigenlijk niet of nauwelijks, want ik ben een twitterloze burgemeester. Facebook. En uh, op sociale media zoals Facebook zit ik ook niet of nauwelijks. Ik krijg alleen af en toe wel een, een overzicht van als het echt uh, de spijer gaat uitlopen. Um, en um, ik doe dat in die zin ook bewust, want het scheelt in die zin tijd, omdat ik geloof in dat communicatie tussen mensen zelf moet. En bijvoorbeeld persoonlijk die het de telefoon. En ik ben zelf ook niet zo goed in. Uh, het digitaal verzenden van een boodschap. Dus een mail, dat beschouw ik meer als berichtenverkeer en niet als uh, duiding en uh, begrip eromheen. Dat kan namelijk op allerlei wijze worden geïnterpreteerd. En dat vind ik soms ook het lastige van Facebook. Dat is absoluut. Maar dat is mijn beperking dus. Hè. Dus waar gaat het deze keer over? Nou, ik wil inhoudelijk wil ik er niet op in. Maar het is, uh, uh, de, de GBZ is begonnen met we zijn belaasd en bedonderd. En dan volgde weer een hele reeks zoals gebruikelijk. Uh, en ik vroeg me af, wat en, en, vindt u er nou uh, van? En ik ben is... de boosdoener. <laughs> nou, dat, dat, zover ga ik niet. Maar het ging mij alleen over... Op dit, uh, één lijst, maar er zijn meerdere van dat soort dingen. Ja. Nou, ik, ik, ik geloof zelf als mens dat je mm. uitgaat van je eigen kracht, visie en richting... vanuit wat je wel wil en wat je niet wil. <kuggen> Iedereen kan namelijk allemaal wel bedenken wat ze niet willen. Mm. Met alle respect, dat is het meest eenvoudig in deze samenleving. Maar de kunst is dat wij ons focussen op wat wij wel willen en hoe we dat gaan doen. Dat Daar positief. stoppen we de energie in, want dan krijgen we namelijk beweging... en dan krijg je ook dingen in verandering. Mm. Dus zo sta ik in het leven. Oké, okay, nou, dat hebben we die gehad. Uh, we gaan met elf partijen de verkiezingen in. Dat is wel een ja. record in Zandvoort. Ja. Um, wat denkt u daarvan, van zo'n eventuele versnippering? Um, ik vermoed niet dat ze alle elf in de raad komen. Ik gun ze dat wel. Want als burgemeester uh, uh, neem ik alle partijen nabij. En uh, daar probeer ik ook in gesprek mee te blijven. En dat lukt vaak ook wel. Um, maar de realiteit gebied toch, dat ik denk dat in dit dorp andere keuzes worden gemaakt. Ik ben ook heel benieuwd naar de uitslag. En zijn het er al, of dan zijn het er al. Want dan gaan we daarmee werken. En deze pluriforme samenleving, die vertaalt zich ook terug in de raad. Dat is niet uniek voor Nederland. Dat zie je in meerdere plaatsen, dat je vele partijen hebt. En dan heb je dus partijen met één, twee of drie raadzetels. Ja, dat en komt er al op één nere voor. 1,5, 2. Ja, nou het is altijd 1, 2 of 3. Ja. De, de interessante discussie gaat dan straks over de restzetel verdelen. Dus de volle zetels zijn ook al snel verdeeld. Maar de interessante discussie gaat over de restzetels. Nou, dat is ook een stuk techniek. Dat wordt ook uh, achter de schermen keurig uitgerekend en door een onafhankelijk stembureau ook vastgesteld. Maar wat, wat, wat je ziet is dat wij in een nieuwe. Uh, omgeving werken en dat vereist ook denk ik dat de raad moet gaan nadenken en daar uh, wissel ik ook van gedachten over al met uh, met lijsttrekkers. Van betekent dat ook dat je misschien op een andere manier zou moeten kijken van hoe gaan we in de raad werken de komende vier jaar? Wat is nou belangrijk? Um, Want als we iets terugkijken van de laatste vier jaar, is volgens mij wel zo dat dat oppositie-coalitie oppositie, denken, dat wij-zij denken, dat dat niet het gewenste effect heeft in hoe maak je het raadswerk plezierig. Het zijn even mijn beelden. Hmm. Uh. En, en als je iets anders wil, moet je dus ook gaan nadenken over hoe zou je dat kunnen doen. En die voorbeelden zijn er. Ja. Maar het is aan de Raad uiteindelijk... Om daar het voortouw in te nemen. En mijn grootste zorg is: met zo'n heel divers samengestelde raad, is je wilt dat zo'n gemeenteraad, want dat is ons hoogste orgaan, ook in de lead is. En dat kan niet met een verdeelde raad. Dat nee. zie je gewoon. Dat is een, dat is een effect te veel strijden, dat ontstaat. Wat veel... mij betreft is dat een ongewenst effect, precies zoals u beschrijft, mevrouw de jager. Ja. U haalt aan. Oh, sorry. Nee, nee, nee, is goed. U haalt aan uh, uh, bijeenkomsten met lijsttrekkers. Bent u al bezig met de komende lijst, met de lijsttrekkers van nu? Zeker. Uh, het, het, het, het is al begonnen. Mm. En op het moment dat je dat pas doet, vind ik hè, uh, dat pas doet na de verkiezingen, want dan zijn er altijd ja, teleurstellingen te mm. dan zit je in de emotie. En dan moet je even wegblijven. Dus nu is het vooral vragen stellen aan mensen. Van, uh, hoe zie je dat voor je? Welke effecten zou je willen? En wat kan ik daarbij doen. Wat kan ik faciliteren? Want ik heb maar een beperkte rol in dat proces. Maar wat ik wel mag doen is vragen stellen en kijken van wat is nou goed voor ons dorp. Komen daar dan uh, grote verrassingen uit of valt dat mee? Want ja, nee, nee ik, ik denk het eerlijk gezegd. Als je zit al Hey, ik, het is goed dat er geen webcam op staat. Nou, kijk eens. Maar de de webcam nou net... die ligt op de grond. Uh... En laat ik nou net de feedback hebben gekregen dat ik uh, vooral uh, ook de vraag goed moet aanhoren. Uh, want soms uh, denk ik dat ik de vraag al heb begrepen, maar je, je, meestal zit ik wel goed, uh, moet ik zeggen. Maar in die gevallen dat het niet zo is, dat gewoon niet handig. Um, ik, ik weet het niet. Je kunt kijken van hoe gaat die uitslag eruit zien. Daar doe ik geen enkele voorspelling over. Dat de Raad gaat veranderen is een gegeven. Lijkt me wel. Hè? Dat is ook prima. Ja. Uh, dat hoort ook uh, bij elke vierjaarsperiode. Dat dat kansen geeft is ook volstrekt helder. Ja. Alleen de vraag is, gaan we die kansen oppakken en gaan we ze verzilveren ten behoeve van deze mooie gemeente? Ja, dat, dat, dat is wat mij betreft het leidmotief. Want als je de landelijke verkiezingen kijkt die we dus hebben gehad, dan, dan zie je hier in Zandvoort dat de PVV bijvoorbeeld, die zaten heel dicht bij de VVD. Ik denk zomaar dat dat nu met de gemeenteraadsverkiezingen ook nog wel eens heel dicht bij elkaar zou kunnen komen. En... Ja, ik, ik heb niet de vergelijking van vier jaar geleden landelijk even gemaakt. Uh, nog los van het feit dat er nu andere partijen deelnemen. Hè, dat beïnvloedt altijd weer die prognoses. Dus ik, ik durf dat in die zin ook niet één op één te vergelijken. Ik ben altijd wat terughoudend om Europese uitslag of landelijke uitslag te projecteren op gemeentelijke verkiezingen. En vooral omdat het opkomstpercentage wezenlijk verschilt. Je We mist bijna ,5%. Een, kwart, een kwart van de stemmen. Ja, is dat zo slecht. Maar dat is, dat is door heel Nederland zo. Ook daar zijn we niet uniek in. Ik balen van als een stekker. En ik weet ook echt niet wat ik nog meer moet doen om mensen uit te dagen om, om naar de stembus te gaan. Uh, maar maar dat is bijna een gegeven aan het worden. En dat maakt dat ik die vergelijking met landelijk ingewikkeld vind. En, en dat is bijna een beetje koffiedik, kijken. Dat is een hartstikke leuke sport. Of, uh, <totstuk> of in een glazen bol. Of je doet Ook het nog, nog een leuke sport. Maar wat de toegevoegde waarde is, dat vraag ik me echt af. Wat vindt u ervan dat uh, zich. Uh, uh, het is een heel groot side effect, vind ik. En ik mag het natuurlijk niet al te veel vinden als ja. uh, prater in deze microfoon. Maar het valt mij op dat de landelijke partijen ontzettend uh, aan het insteken zijn. Uh, en dat viel mij ja, vier dat jaar geleden ook landelijke politici ja. zich profileren op een gemeentelijke ja. markt, gezegd. Ja, ja. Laat ik hem zo nuanceren. Ja. Uh, uh, ik vind dat niet nodig. Maar u weet, ik ben geen politicus. Daar ben ik ook niet geschikt voor. Dat wil, je worden. Maar, maar, en dat wil ik niet worden. En dat ga ik ook niet worden. Omdat ik mezelf goed genoeg ken om te weten dat dat niet mijn kernkwaliteit is. Maar ik denk dat onze eigen mensen overal in Nederland voldoende in staat zijn... om hun geluid te vertalen voor hun inwoners. Ja. Dat, uh, dat is de essentie. Nou, dat is, dat is zeker de essentie. Uh, uh, alleen... Het is overduidelijk heel erg aanwezig op televisie en radio dat uh, mensen zich overal mee bemoeid. Meneer Rutte staat morgen handtekeningen uit te delen op uh, de Grote Markt en noem het maar op. Uh, laten we de verkiezingen, even de verkiezingen. Ik kan er nog uren met u over praten over versnipperingen ja. en dat soort dingen. Maar uh, het jeugdhonk bij de Brandweer. Ja. Uh, bent u er wel eens geweest? Um, we hebben twee jeugdhonken. We hebben een jeugdhonk, dat is een, een koude opstelling, zeg ik altijd maar tegenover onze mooie brandwerkers waar ook onze reddingsbrigade zit. En we hebben een jeugdhonk in de blauwe tram. En uh, het jeugdhonk, uh, de, de koude jeugdhonk, dat is een betonnen eenheid uh, waar uh, je van alles van kunt vinden. En waar de, uh, de gemiddelde bezoeker ook denkt van nou, nou, het mag hier wel eens opgeruimd worden, herken ik onmiddellijk. Maar waar ook een locatie is, zeker als het wat warmer is, waar jeugd zich graag uh, verzamelt en uh, lol heeft. En soms ongein uithaalt. helemaal mee. Eens. De blauwe de, de, tram, ja dit is. Uh... Ik, ik hoor zo in de gangen nog wel eens wat uh, Ik hoor wat het op dingen. de galerij. Ja, nee, maar, de galerij. Ja, dat, maar de galerij. dat er toch wel uh, best wel wat intimiderende uh, gevoelens zijn bij mensen. Ja. We hebben een, uh, een wat onrustige fase met, met het jeugdong. Om, om het jeugdong zit altijd een zekere lading. Uh, want dat hoort bij kinderen als kinderen buiten zijn, maar ook binnen. Ja, dat praat wel eens wat harder. <lacht> ja, hey. Ja, dat hebben we allemaal vroeger gedaan. Dat praat ik daarmee niet goed. Daar moet ook op toegezien worden. En soms zie je daar een groep om me heen. Ik, uh, voor de luisteraars thuis. Ik merk dat het ook hier in de lokaliteit... Zit hij gelijk wakker te praten. Ja, u vraagt, zij draaien. Ja, ja. En... Uh, en uh, voordat je daar dan weer een beetje grip op hebt om dat in de cloud te krijgen, ben je gewoon één of twee maanden verder. Ja. En vooral als je een paar, nou, dat noem ik maar de etterbakjes, ja. 14, 15-jarigen, die gewoon irritante dingen doen. Echt ronduit irritant. Van af en toe ook een fikkie stoken in een trap, uh, traplokaal van de parkeergarage. Dat moet je gewoon niet doen, dat moet je gewoon uit je hoofd laten, klaar. Is, is, er, is er altijd iemand bij? Is er, is in is het het de er... ook zelf is altijd iemand bij, vaak twee zelfs. Alleen, die kunnen niet het hele gebied daaromheen bewaken. Dat mm. hebben we gezien. Op zich, het jeugdhonk zelf voldoet prima. En wat het mooie is, dat uh, door dit soort incidenten ze is de begeleiding met de ouders ook aan het zoeken naar extra dingen te doen. Want dat is het vaak. Hè? Van landlendigheid en ledigheid komt onrust en irritatie. Dus wat, hebben ze, wat zijn ze nu aan het doen? Ze zijn in de omgeving gewoon klusjes aan het zoeken. En een van de eerste klusjes is twee weken geleden gedaan. Ze hebben bij een oudere dame, want er wonen relatief veel oudere mensen. Ik wil niet zeggen dat ik tot die categorie behoor, maar eh, ik herken ze wel. Eh, hebben ze gewoon helpen verhuizen. Kijk. Gewoon drie van de jongens, 12, 14 en 15 jaar. En dat maakt ze ook ontzettend trots dat ze ja, dat kunnen dat ze dat doen. Dat gedaan hebben. Dus heen. we zijn heel erg op zoek met die omgeving ook, maar ook zelf aan het denken: van hoe kun je nou die energie op een positieve manier inzetten. Er worden kookkursen georganiseerd. Vinden ze hartstikke leuk. Ja. Dat, Geeft een andere dynamiek daar. Dus je kunt wel alleen straffen. Maar ik geloof niet dat dat werkt. Ook ja, ja. daarvoor geldt. Zoek positieve uitdagingen. Maak die verbinding met de samenleving. Want dat helpen van die omgeving is waardevol. En even uit je comfortzone staan. Ja, je moet dat omdraaien. Ja. Moet je moet proberen inderdaad de nou, negativiteit. En dat, is, en dat, dat zijn we nu lang zo aan het doen. Ja. En toen ik dat voorbeeld ook twee weken geleden uh, via mijn mail kreeg daar dacht ik ook van gaaf is dat. Ja, goed. Dat is mooi. En dan, dan ga ik daar zelf ook langs. En dan uh, voer je het gesprek er ook over. En dan deel je complimenten uit. Want dat maakt je dat mensen ook verder willen gaan. Vinden ze die interesse leuk als u langskomt? Over het algemeen wel. Ja, ik, ik loop er ook wat vaker langs. Uh, als ik uit een vergadering kom. Of om acht uur. En dan vinden ze het niet altijd leuk. Want dan spreek ik ze buiten ook aan. En dan zeg ik uh, vrienden zo gaan we hier niet met elkaar om. Dus het is nu kiezen of delen. Of jullie kappen je lawaai en uh, dat gerammel met deuren en alles. En we gedragen ons netjes. Of je vertrekt onmiddellijk. Een overhorig ik... uh, flatgebouw dan? Nee, nee, ik, ik loop in de buitenruimte. Oké. Okay. Ja, nee, binnenin hoor je niet zoveel. Maar als je op het balkon zit. in een uh, stenen omgeving. dat snapt iedereen. Uh, dat galmt net wat harder rond. En ja. Uh, uh, uh, dat hoort ook bij de samenleving. Jonge mensen gaan over grenzen. Daarmee worden ze ook wat ouder. En oudere mensen vinden dat ze sneller over grenzen gaan van anderen. Ja, dat is, dat is, even, gecha even gechargeerd, ja. maar grosso modo is er veel veerkracht. Uh, u wilde wat vertellen over de logom-conferentie. Ik heb gezegd, ja. maar kon daar weinig over vinden. Dat is ook is de bedoeling. Nou, dat is het, je, je, je kunt het vinden, maar het punt is, het gaat dus inhoudelijk kun je dus nergens nee, bijkomen. Nee, nee, de Logomconferentie is het? een begrip voor burgers. Burgemeesters. Zes weken lang, vanaf dinsdagavond zes uur tot donderdagmiddag 12 uur exact, wordt er uh, in groepen van uh, 35, 40 burgemeesters uit het hele land thematisch nagedacht over wat komt er op ons af. Ieder jaar is dat weer een ander thema. En ik mag, uh, omdat ik in het opleidingsfonds zit als bestuurslid van uh, het Genootschap van Burgemeesters, met acht andere mensen dat ook voorzitten... En uh, wat ik het mooie daaraan vind, is dat je met collega's, maar ook met theoretici, vaak filosofen, eens een thema aanpakt in de samenleving. Bijvoorbeeld nu, hoe gaat dat nou na de verkiezingen? Die hele pluriforme samenleving, die onvrede die er lijkt te zijn. En dat je gewoon eens afpelt, hoe ontstaat dat nou en wat zou je dan op welk moment kunnen beïnvloeden? En dat is ontzettend inspirerend. Maar ik wil even een, een zijstapje maken. We hadden namelijk donderdagmorgen hadden we als thema mensen met verward gedrag. Niet verwarde mensen, hè? maar mensen ja, met verwarde ja, of anders. onbegrepen gedrag. Dat is een wezenlijk verschil. Wezenlijk verschil ja. Ik heb ook wel eens soort gedrag. Maar meestal camoufleer ik dat. <laughs> en dat hebben we aangepakt. En wat, wij kregen allemaal vier pagina's. Dan hadden ze websites van die week gescand. Het team wat dat doet, het zakelteam. En wat stond er nou linksbovenin? Niemand verzandte in Zandvoort. Wie komt er nou na mij? En dat is, we zijn met een zoektocht bezig. Daar in die hele problematiek, die samenleving verandert van... Hoe kunnen we nou de ergste uitwassen zodanig beïnvloeden... dat we mensen tot hun recht laten komen met hun aandachtspunten? Dat is de kunst, van buiten naar binnen denken. Nou, niemand verzandt in Zandvoort is ook zo'n zoektocht. En ik, ik vond het echt gaaf om te zien dat we daar op de voorpagina stonden. Even los van uh, die ingewikkeldheid van die problematiek die je dan met uh, 35 collega's deelt. Met een ouder die ervaringsdeskundig is, die zit ook in dat team. Er komt een nieuwe wet aan die burgemeesters veel meer bevoegdheden geeft. Nou, daar wordt wisselend naar gekeken. Ik denk dan nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan het zien. Nou, dat is logemconferenties. In een beperkte omgeving, echt gewoon je gedachten laten gaan en van elkaar leren op ervaring. Mogen we daar uh, na die zes weken zo over terugkomen? Um, die, nee, uh, ik heb de laatste conferentie gedaan en die was vorige week. Oké, okay. Nou, gezien de tijd kunnen we er eigenlijk niet uh, verder op ingaan. We gaan nog een stukje muziek doen. En daarna heb ik nog drie onderwerpen voor u. Goed.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 enough love To leave enough We zijn weer uh, terug bij. Uh, Goedemorgen, wordt tegenover mij nog steeds Burgemeester Meijer. We hebben nog drie uh, items die we binnen uh, <coughs> tien minuten willen afhandelen. Want u moet naar NL Doet. Handen uit de mouwen. Ja, ja. Bij de Willy Brodersgroep. NL Doet, vrijdag en zaterdag. Vrijwilligers, iedereen helpt. En helpt ik ga elkaar. naar de Willy Brodersgroep. Dus ik dacht, laat ik... Uh, laat ik heb uh, getwijfeld of ik in mijn uh, werkkleding hier zou komen. Maar ik dacht, doe het toch maar niet. Ja, ja Het mag, mag wel, dat weet ik. Hier mag ik alles. Het, uh, even hebben over het uh, Centrum Overleg. Het Centrum overleg is uh, uh, yep. inmiddels uh, ruim twee jaar bezig. En bij de volgende vergadering gaat u de gemeentesecretaris vervangen? Ik, volgens mij schuif ik aan. Is, is, nee, u gaat er vervangen? Oh, nou, nog beter. Is dat nodig? Uh, nee, dat is helemaal niet zo. Maar wat we hebben afgesproken, dat ik minimaal twee keer per jaar aanschuif... dan wel als zij een keer niet kan, uh, dat ik dan uh, daar ga zitten. Want het is, uh, in oorsprong was het de bedoeling dat de burgemeester dat allemaal voorzat. Uh, en toen hebben wij gezegd, laten we nou ook dat eens een keer anders bekijken... En ook daar van buiten naar binnen denken. Wat is daar nou nodig? Nou, het is prettig als daar iemand zit. Met voorzittersvaardigheden, onze gemeentesecretaris. Kan dat gewoon prima. Uh, maar het is nog prettiger als er iemand op inhoud ook gelijk al zaken kan doorzetten in de organisatie. Zonder dat er een schakel tussen zit. Want als ik daar zit, dan raap ik ook wel dingen op. En ik luister wel en ik neem dingen mee. Maar dat moet ik dan weer doorgeven. Terwijl als zij daar zit met haar kwaliteiten ook als voorzitter... gelijk kan zetten... oh, dat zet ik daaruit, dat zet ik daaruit, zet ik daaruit. En daar is ze dan al mee bezig. Dus dat is gewoon makkelijker en efficiënter. En, en uh, je zet mensen altijd, vind ik, in... daar waar het het meest effectief is. Maar ik wil wel die verbinding houden... met het centrum, met de horeca, met de inwoners. Dus ik wil minimaal twee keer per jaar ook zelf aanzitten. Ziet u voordelen bij het centrum overleg? Zeker. Want als ik dat niet zag... Uh, had ik er al... Uh de stekker uitgetrokken, meneer Zorneveld. <laughs> dat is een bout uit. Nou was er waarschijnlijk wel opstand gekomen en terecht. Want het draait gewoon goed. Het gaat om verbindingen, dingen bespreekbaar maken... elkaar op de schouder stikken, ook s'nachts een keer... als het uit de klauwen loopt, korte lijnen. En dat is de kracht. En daar hebben wij ook op, op um, provinciaal niveau... inmiddels al reclame voor gemaakt. En mensen zijn ook bij ons op bezoek geweest... ook in het gemeentehuis, hoe we dat nou doen. En dan zijn, eigenlijk is het in de kern verbinden... Verantwoordelijkheden neerleggen waar ze horen en aanspreken als het anders loopt. En niet afrekenen nog. Er is een keurig uh, magazine verschenen een aantal maanden geleden: Zom voor Doet, waar al dat soort dingen in beschreven staan. Dat was ja. ook heel, heel helder. Um, toevallig zit ik daar ook, maar het valt me altijd op dat het erg druk is als u er bent. <laughs> oh, is het dan drukker? Ja, nou, dat is mooi. Dus dat is een oproep om vaker te komen, meneer Sonneveld, moet ik dat zo... We zetten het gewoon op de agenda, breng het in. Want ik vind per kwartaal langskomen ook. Maar wat ik niet wil, is dat ik die posities die je ook wilt bewaken in het dagelijkse werk... daar wil ik niet te veel druk op zetten. Want ik snap echt wel dat mensen het prettig vinden dat ik er ben. Maar ik wil ook dat de mensen die het dagelijkse werk doen en de coaches uit het vuur houden... ...ook in positie blijven. Dus daar balanceer ik altijd tussen. U was ook voor uitbreiding, hè? Nu uh, het ja. kerkplein komt erbij, uh, de, ja. de, dus de groep wordt steeds groter. Bent u voor een nog verdere uitbreiding, grote krocht? Nee, op dit moment niet. Oké. Okay. Nee, ik, ik denk echt dat we dat stapsgewijs moeten doen en steeds moeten kijken... ...past het daarin en creëren we meerwaarde ook op dat deelgebied? Uh, nee, nee. En... Uh, en veroorzaken we daardoor niet dat de kracht die is ontstaan wegloopt in ons kerngebied. En dat blijft het centrum. Oké, okay. nou tot zover het centrumoverleg. Dat is de 26e, heb, heb ik begrepen. Ja. Um, dan hebben we hebben het even op de dorpsomroeper. Ja. Gerard Kuipers heeft in 2016 al aangegeven bij het evenementenoverleg. dat hij gezien uh, de weinige opdrachten en de financiële perikelen omtrent zijn daar zijn, al uh, niet meer zo prettig vond. Ja. En vorig jaar in 2017 heeft hij aangegeven van nou, uh, ik stop ermee. Toen heeft u gezegd, ik wil eerst een kopje koffie met hem drinken. En dat ja. heeft u gedaan, ja. maar hij, hij heeft toch uh, zijn ontslag genomen. Ja, dat heb ik ook uh, van hem gehoord. En hij heeft ook de brief gestuurd. En dat is op zich prima, want op het moment dat de energie eruit is, kom je niet meer tot je recht. Zeker niet in zo'n, ja, laat ik maar zeggen, zo'n vak als roepen. Dat heeft geleid tot publiciteit. En ik had al achter de schermen ook een zoektocht opgezet. En we hebben inmiddels twee kandidaten, kan ik u zeggen, niet wie. Maar wat ik het leuke vind van die twee kandidaten is dat zij beide zeggen. Ja, wij komen bij u langs en we gaan gezamenlijk erover praten. Want uh, wij willen ook denken over een andere invulling van dat dorpsomroeperschap. En dat lijkt me nou echt mooi. Omdat het een waardevolle traditie is. Maar het is misschien wel tijd om daar wat eigentijdse dingen bij te ontwikkelen. Rapper. Het zou kunnen. <laughs> Ik vind het prima. Als je daarmee... Uh, de kernwaarde die erachter ja. zit, met een stukje nostalgie, intact laat en een mooie twist eraan geeft, dan kan dat prima. En die twee, uh, de een is wat jonger, de ander is een dame, en de, dus een jonge man en een uh, dame, uh, die willen ook best wel in een duo-schap gaan werken. Gewoon even hardop denken, dat, dat is nu al tegenwoordig Wat mij een ongelooflijk leuk idee. En. Ik denk, als dat zou kunnen, het zou ja. gaaf zijn. Ja, als we, gaaf. Als duo-raadsleden erin zijn, kunnen ook die duo-omroepers... Ja. Als wij het willen, gaan we het mogelijk maken. Dat ja. moet het uitgangspunt zijn. En kijken naar de meerwaarde. Want ik verwacht wel van die dorpsomroeper... dat hij zijn accent natuurlijk in het dorp legt. Maar ook daarbuiten. Via die landelijke vereniging. Want je kunt niet als Zandvoort, als enige dorpsomroeper, overblijven. Dan is dat gedachtegoed weg. Nou, ja, dus dat, dat zijn allemaal um, ideeën waar we het over gaan hebben. En ik, ik, nou, ik, ze zijn enthousiast. Dus zou het, zou het en voor... gaan lukken voor uh, september? Voor het dorpsomroepenconcours? Zeker. Zeker. Ik verwacht uh, dat ik in april met hen naar buiten kan komen. Nou. Stelt u ze aan? Of uh, komt er een, uh, een soort uh, wedstrijd voor of een proefroep? <laughs> in de Republiek antwoord, antwoord, ja. <laughs> uh, heb ik de zo zet ik stel ze aan. Dan heb je hele, al die republikeinen bang over die burgemeester. <laughs> ja. Nee, uh, uh, ik, ik heb daar nog niet over nagedacht. Hij zit wel in mijn gedachten hoor, maar ik heb er nog geen definitief besluit. Dat is die waarde daarvan ook zien. En de vorige keer hebben we dat in de vorm van een verkiezing georganiseerd. Dat weet u nog. Maar dat, ook dat wil ik even met hen tweeën bespreken. Want ik vind vooral hun inzicht daarin, omdat zij hun nek gaan uitsteken, veel belangrijker dan geef ik er een klap op of niet. Dat vind ik eigenlijk het minst interessante. Ja, als je twee kandidaten hebt die het heel goed met elkaar kunnen vinden en uh, met u de gedachte goed ja. hebben van uh, laten we het zo doen. En er is nergens een tegenstroom tegen, dan moet je het gewoon doen. Nee, dan moet je gewoon praktisch zijn ja. en het oplossen. Maar ook dat wil ik even met hen beiden. Terwijl ik dit vertel, heeft nog een derde inwoner zich bij mij gemeld. En dat is uh, Roy van Buringen, die kennen jullie ook wel. Die is ook actief op het vrijwilligersfront. En die heeft gezegd, ik wil graag meedenken... ...ook in het moderniseren van dat uh, vakgebied. Uh, dus die, uh, zijn ideeën breng ik daar ook in. En als die twee ja zeggen en verder willen... ...breng ik ze ook met Roy in contact, Roy in contact om, om contact. dat te ja. versterken. Dus ja. uh, die publiciteit, uh, hoe begrijpelijk ook dat Gerard zegt van ik stop ermee... Het begint nu weer positief. Uh, gewoon positieve energie. Dat heeft ook tijd nodig. Leuk hoor, wat een top idee. Ja, ja we gaan het. Ja, uh, mensen gaan het komen het daar zien. zelf mee. Ja, ja. Het, dat is een gaaf. ervan. Ja. Ja. Liever eigen ideeën als opgelegde ideeën. Ja, dat werkt niet. Nou. Laatste puntje, en dat is, uh, houden we een beetje kort. Dam Herten. Daar wil ik het ook nog even over hebben. Um, nog steeds staan bij mij voor de deur in de paddenstaat uh, Herten. En die komen via het pad van Noordwijk uh, richting dorp. Wordt het niet eens tijd om tegen de PWN of tegen de Amsterdamse waardleiding te zeggen... ...maak dat hek eens keer uh, hoog genoeg? Want langs de Zandvoortslaan staat een prachtig hek. En daar springen ze niet met nauwelijks overheen, moet ik zeggen. Maar zelfs de afstand van uh, Langeveld Slag naar Zandvoort weten ze te vinden. Ja. En uh, de, het... ik wil niet zeggen dat ze aan de, aan de orde van de dag zijn... ...maar er gebeuren nog steeds aanrijdingen uh, overal. Nou, in het dorp volgens mij zeer beperkt. Nauwelijks. Ik, ik zou bijna zeggen niet of nauwelijks. En het is doodeng, want als ze bij die kostverloren straat mm -hmm. die bocht oversteken, ja. dan denk ik altijd... Ze is God. 30 kilometer weg, hè? Ja, nee, maar, niet, nee maar ze komen kilometer. vanuit de zijkant <laughs> en er komen auto's die dat mm -hmm. niet kunnen zien. En die komen die bocht in, er komen net die herten eraan. En dan hou je je hart vast. Ja. Fietsers. Is, is dat, nou dat, niet dat bij uh... hun op te leggen? Nee, nee. Dat, dat is in die zin niet op te leggen. Waar we wel, uh, en ook met de initiatiefgroep uh, Damherten vanuit uh, het, uh, het raadsinitiatief... Uh, ...mij aan het zoeken zijn, kunnen we een, een tijdelijke variant uh, richting Noordwijk van een hek doen voor een paar jaar. Omdat de oplossing, hoe vervelend ook, zit hem in het actieve beheer. Ja. Uh, er zijn gewoon veel te veel damhetten. En wat je ook doet, uh, want dat heeft uh, Water net wel uh, aangetoond, ze zoeken altijd weer een nieuwe uitweg. En het compleet afsluiten van het gebied, dat kan niet op basis van natuuragenda's en dergelijke. Nou, dat, dat snap ik ook nog. Dus het actieve beheer, wat in vijf jaar tot effect zou moeten leiden, dat, dat is het. En wij zitten nu in een overgangsfase en dan is het even zoeken. En ik hoop dat we daar binnen een maand iets meer duidelijkheid over kunnen geven. Oké, okay, dan uh, wachten we dat maandje nog even af. En, ja. Niets, niets tegen herten, maar uh, wat iedereen ook zegt. Nee, maar daar Sommige heeft niemand iets tegen. tegen. In, uh, maar een hert hoort niet in een dorp, met nee, al respect. vind ik ook. Mensen dat, vinden dat, het schattig, maar nou, het is helemaal dus niet schattig. Is, is ik, in mijn beeld ah, maar niet, kan nee, dat niet. kom op zeg. Goed, dan... Uh, ja. Meneer Meijer, ontzettend bedankt voor de komst. En veel plezier bij de scouting Willy Broders. Een beetje vegen, een beetje scheppen. Ik heb geen idee, maar dat gaat helemaal lukken. En dat is vaak, dat is mijn ervaring. Ik doe nu elk jaar mee. Maar je treft alleen maar mensen, mensen aan die gewoon lol willen ja, hebben. Maar ook dingen vinden. tot stand willen brengen. Hè? En dat is mooi als je ziet... Um, ik was uh, twee jaar geleden bij Huis in de Duinen. En er was stond een klein kastje. Het zag er niet uit. Zijn we dan met een paar mensen gewoon alleen als leeg gaan halen. Alles vlakken. En weer inrichten. En dan is het een schrikbarend verschil. Ja. En dan staat iedereen van te genieten. Ja, je hebt rugpijn, je hebt kniepijn. En noem ja. het erop. maar uh, op. Nou, maar dat is dan mijn handicap, zeg ik altijd. Ja, nou, maar. Ja, dat is, <laughs> maar dat gaat helemaal lukken. Dus, nee, dus dank uh, dat ik mocht aanschuiven. En een ja, heel gedaan. goed weekend luisteraars thuis. En uh, tot in het dorp. Dank je wel. Dankjewel. To see a much better life 'cause all my hopes and dreams Depend on what's in their mind Ja. Gaan we, uh, hij heeft het zelf al aangehaald, want het schijnt op zijn, uh, zijn lesprogramma, Lochemse, de conferentie aangehaald te zijn uh, dat in Zandvoort niemand verzandt. Aangeschoven Esther Madeira en Angie. Eng ja. Thomas, Engel. welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie uh, zijn de drijvende krachten achter Niemand Verzand in Zandvoort. Hoe vind je dat, dat daarover uh, uh, gepraat wordt in een landelijke burgemeestersconferentie? Kom een uh, beetje dichterbij. Ja, heel belangrijk. Ik vind het, uh, Ik had het ook wel verwacht. Ik ken het schakelteam, ik weet dat het bestaat. Uh, ook vanuit het schakelteam is, uh, uh, wordt er veel gepraat over um, hoe moet die aanpak zijn op allerlei, met allerlei bouwstenen uh, in Nederland en wij willen voor Zandvoort daar een antwoord op geven met dit project. Wat is dus bij het begin beginnen? Wat is het project Niemand Verzand in Zandvoort? Het project Niemand Verzand in Zandvoort is uh, uh, een project uh, waarin we uh, samen met een heleboel andere mensen met wie we hebben samengewerkt om dit project vorm te geven. Zoals uh, het pluspunt is aanjager van het project. Nathalie Lindeboom was hier volgens mij vorige week of twee weken geleden, heeft het ook even genoemd. Uh, de KEI, de RIBW, uh, de OGGZ, uh, de Verbeelding en de Herstelacademie. Uh, samen hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan het schrijven van een uh, passende aanpak uh, voor deze doelgroep. En in januari zijn we gestart met het project Niemand Verzand in Zandvoort. Um, ik als projectleider. En uh, wat we willen is dat we iets willen betekenen voor uh, ja, mensen met psychische kwetsbaarheid en verslaving in Zandvoort. Mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen die mensen zijn er wel, ook in Zandvoort. In jullie uh, ja. flyer staat we zien deze mensen en vragen ons af of het wat goed met ze gaat. Ja. Ze komen verward over, dwalen door het dorp, zijn verslaafd, dakloos en in een psychische nood. Dat is nogal wat. Ja. En misschien is er nog wel meer. Nou, vertonen vreemd gedrag, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, hoe, hoe kom je bij die mensen? Um, hoe ik bij, bij die nou ja, mensen... Um, nou, wat wij doen is wij gaan voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. De eerste voorlichtingsbijeenkomst is 14 maart. Voor alle Zandvoorters die zich betrokken voelen bij het onderwerp, die zich herkennen in, uh, in dit verhaal. Die zeggen, ja, ik zie ook mensen uh, op straat waar ik me zorgen om maak. Waarvan ik denk, goh, gaat het eigenlijk wel goed. Vroeger zag je er uh, ja, een stuk vitaler uit. Of mensen die ze juist niet meer zien, die ze normaal wel... Uh, ja, de buren die niet meer buiten komen. Die zich terugtrekken en isoleren. daar kan zorgen ik, om zijn. Te... Uh, ja? Als ik uh, vind dat iemand uh, wordt gedrag vertoont En ik kom op die, uh, die avond. Ja. Wat, wat moet ik dan doen? Luisteren? Uh, geef je me handvaten? Uh, kan ik die persoon naar jullie brengen? Of, of hoe is dan het vervolgtraject? Ja, het kan eigenlijk uh, allebei. Jullie, uh, je kan zelf uh, Actie ondernemen bijvoorbeeld om uh, die mensen eens aan te spreken als je, ja, je ze je ziet. Handvatten voor? Handvatten. Uh, oh, ben, ja, op, de, op die, op die ja. bijeenkomst uh, uh, wordt uitgelegd van waar, hoe die mensen zo ter, uh, terecht zijn gekomen. En uh, zodat er ook wat meer begrip uh, komt waarom ze zo uh, verzand zijn geraakt. En met begrip bereik je natuurlijk al heel veel. ...en uh, heb je al een hele andere houding dan dat je eigenlijk denkt van... ...jeetje, wat, wie loopt daar nou? En uh, jeetje, die doet raar. En dat je eraan voorbij loopt. Maar als je begrijpt waar het vandaan komt, dan is het natuurlijk ook makkelijker om uh, contact te leggen. En um, ja, ik zelf als uh, ervaringswerker uh, uh, wordt daarvoor ook ingezet... Om, uh, ...als er een melding wordt gedaan om die mensen aan te spreken... ...om te kijken of ze hulp nodig hebben of dat ze behoefte hebben aan een gesprekje... Of iets dergelijks. Ja. Ja, je, je, het is natuurlijk wel zo dat als er mensen lopen in het dorp... Hè, en je ja. denkt van, nou, dat klopt niet helemaal. Hoe, hoe moet je dat dan omschrijven? Want je kent iemand zijn naam niet. Je, je weet niet, hè, je kent zijn achtergrond niet. Hoe, hoe leg je dat contact dan? Hoe, hoe, hoe bespreek je dat? Um, ja, hoe bespreek je dat... Ik ben zelf, uh, als ik het zou opmerken zelf, dan uh, is voor mij de drempel niet zo hoog om naar iemand toe te, te lopen. En te zeggen, goh, hallo, uh, hoe gaat het ermee? Of uh, uh, ja, om er gewoon contact te leggen. Kijk, De eerste keer is het alleen een hallootje. En als je ondertussen iemand al een paar keer gezien hebt, en, uh, dan is het ook makkelijk om daarna te zeggen, van, goh, hoe gaat het ermee? Ik heb je nou een paar keer gedacht gezegd. En dan hoop je dat daar een gesprek uitkomt. Dan, dan weet je ook wie iemand is. Dat, dan ja, je kan je vragen. leeftijd? Uh, ja. waar, waar komt die vandaan? Wat is de wat is achtergrond? En daar kun je dan wel wat mee, neem ik aan. Ja. Want ja. een traject is meestal ook een stukje... Er zit ook een stukje financiën in, neem ik aan. Ja, het begint natuurlijk bij het maken van contact. Het maken van contact is essentieel. En ja, bij deze mensen waar we ons zorgen om maken... speelt vaak veel meer dan... Uh, Alleen uh, financiën of alleen psychische nood of depressie. Heel vaak is het een soort sneeuwbal-effect waardoor mensen ook het hoofd niet meer boven water houden. Uh, daarin werken we uh, nauw samen met het Sociaal Wijkteam. Ik zit zelf ook in het Sociaal Wijkteam als GGZ-deskundige. En uh, ja, we hebben een team van negen uh, mensen die op hele verschillende. Uh, uh, ...vanuit verschillende organisaties heel veel kunnen betekenen voor deze mensen. Hè? Iemand van schulddienstverlening, uh, uh, ik vanuit de GGZ, een oudere adviseur. Wij kunnen samen uh, heel veel betekenen. En door samen te werken met ervaringswerkers... Uh, ...hopen we mensen ook nog beter te kunnen bereiken. Dit is uh, niet onbeleefd bedoeld wat ik nu wel zei. Ja? Maar er zijn in Zandvoort een aantal instellingen. En nu komt er een instelling bij. Uh, zie ik dat verkeerd of... Ja, ik denk niet dat er een instelling bij komt. Ik denk dat we uh, ook mede, mede dankzij, dankzij dit project, want mm -hmm. het is natuurlijk een project, het is geen instelling, het project... Uh, nog beter samenwerken met deze instelling. Want heel veel instellingen zijn juist samen in dit project. En daarom kom ik er ook op. De RIBW, de, Keiden, de ja. Allerlei verschillende de instanties die in Zandvoort uh, aanwezig zijn. Van Zorgzaam tot uh, bewonerscommissies van de Keij. Om uh, ja. zo breed mogelijk te denken. En dan lees ik dit. Ik vind het prachtig. Maar moet ik het zien als overkoepeling? Of echt als project? Wij willen met al die groepen samenwerken. Ja. Je moet het nu zien als project. Wij werken met elkaar samen. We zitten met elkaar aan tafel. En daardoor kunnen we heel snel schakelen. En dat heeft ons ook, ja, denk ik, al wel wat opgeleverd in de aanloop naar ja? dit project. Ja. Zoals, um, zoals uh, dat we erachter zijn gekomen dat er toch nog niet genoeg uh, bij organisaties ook bekend is... Uh, hoe de meldingen verwerkt worden. Bijvoorbeeld tussen de GGD, die er ook is voor deze, juist is voor deze doelgroep uh, zorgmijdende mensen, uh, in samenwerking met het sociaal wijkteam en de wijkagenten. Hè, de meldingen die binnenkomen bij de wijkagenten, die uh, worden in het vroegsignalingsoverleg besproken. En daar wordt bepaald uh, of het een casus is voor het wijkteam of dat het een casus is voor, het, voor de GGD. En nu kan het zo zijn, vorig jaar kon het zo zijn... dat we soms samen bij iemand voor de deur stonden. En dat helpt niet in de situatie. Dus daarin kunnen we ook in de samenwerking nog, uh, ja, nog veel leren. Het is me trouwens opgevallen dat er deze winter uh, veel minder... ...op straat waren en leefden... ...dan bijvoorbeeld vorig jaar. En ik kan me van vorig jaar herinneren... ...dat ja. er toch wel mensen die op, hè, op de boulevard... ...of een bandje helemaal ingepakt... ...in een slaapzak... Euh, ja. ...zeg maar... Euh, op, daar lagen ze te, te, te slapen en dan op de een of andere manier wel weer verdwijn, verdwenen in nou ja, het dorp. Maar dat was nu wel veel minder dan andere jaren. Is daar al iets aan gedaan? Is dat iets nou, daar, wat de de is, daar, Er wordt natuurlijk wel uh, uh, vanuit de GGD, die hebben daar heel veel aandacht voor en werken ook veel samen met het wijkteam om te voorkomen dat mensen dakloos zijn. En ik kan zeggen, ja, we hebben natuurlijk wel uh, wat uitzettingen voorkomen. Maar of dat maakt dat jij gelijk deze winter minder mensen op straat is, dat zou heel mooi echt, zijn. Ja. Ja, de, maar dat, het, dat, dat zou is een samenwerk. Dat, ja. Dat, ja, dat zou heel mooi zijn. Dat is ja. winst. Dat is, dat is zeker winst. Dat is goed om te horen. Ja. En ik vind het ook mooi dat, dat, dat je dat nu vertelt. Want er wordt natuurlijk heel veel uh, verteld over de mensen waar we ons zorgen om maken. En wat we allemaal wel zien. Maar dat het beter ja. gaat is ook goed om te horen. Ja. Ik, ik loop altijd s ochtends op het strand. En ik vind ook, weet je, die mensen worden vaak genegeerd. Ik, ik blijf altijd iedereen die ik tegenkom goeiemorgen zeggen. dat, ja. is, een, dat, zeg ja, dat, dat als... is een heel mooi begin. Ja. En, en dus zeg ik, die, die meneer die op die bank ligt en die net zijn ogen even zo open doet, zeg ik ook goedemorgen. Nou, en soms krijg ik een terug terug en uh, soms uh, zijn ze verbaasd dat ik nee. goedemorgen zeg en dat ik ja, gewoon, uh, ja, überhaupt ja, iets zeg geeft, tegen geeft hen. Maar hebben geeft hen ook het gevoel ja. dat ze er ja. gewoon ja. toe doen. Het zijn, ja, doen ja. ja, het is natuurlijk ja. heel ja, triest dat in. je op zo'n ja. bank ligt in ja. een slaapzak en uh, ja. nergens anders naartoe kan. Uh, en hoe, ja, hoe mooi zou het ook zijn als we al eerder... Um, uh, horen en, en uh, de signaleringskracht van Zandvoort vergroten, waardoor we ook eerder iets kunnen betekenen voordat het helemaal het uit de hand gaat lopen. Want we ja, ja. willen echt dat sneeuwbal-effect uh, voorkomen: dat mensen meer en meer in isolement raken of de financiële problemen groter worden. Het uh, ja. project Niemand Verzand in Zandvoort is dus een uh, overkoepelend project met een aantal uh, spelers, een ja. heleboel spelers. Ja. De eerstkomende bijeenkomst is 14 maart. Waar is die bijeenkomst? De bijeenkomst is in de blauwe tram. Aanstaande woensdag van 10 tot 1 met een lunch. Uh, ja, en we hopen uh, ook nu uh, dankzij het co-op uh, de radio dat we toch mensen bereiken die zeggen ja ik voel me aangesproken en ik ga, uh, ik ga naar die bijeenkomst toe. Dus voelt u zich aangesproken door ja. uh, deze uh, oproep, ga naar de blauwe tram. Woensdag, tien uur begint dat. Ja. Ja, is, er te is, er is er informatie te verliezen? Uh, ja, ja, heel veel. Wij geven informatie, ervaringswerkers vertellen ook hun eigen verhaal. Um, je wordt geïnformeerd over wat je kunt doen. Het sociaal werkteam is ook aanwezig. En voor die mensen die zeggen van ja, dit onderwerp raakt me. Ja, ik vind het belangrijk dat we in Zandvoort werken aan inclusie. Organiseren we ook uh, hier. Na een training bijvoorbeeld. First Aid Mental Health. Dat is een training waarin. Ja, een soort EHBO voor mensen met psychische klachten. Uh, okay. Die staat in mei gepland. Dus daar zoeken we ook betrokken burgers. uit Zandvoort voor die zeggen. Maar ja, ik er wordt nog, echt nog even een, een streepje getrokken. Onder iets wat je ja. nog moet vertellen geloof ik. Ja. ja. Um, zet de streep, zegt. Ja en ook andere uh, training die we geven. Is dementievriendelijke samenleving. Die staat ook gepland in april. Uh, ja, er zijn natuurlijk ook veel mensen goed, in de war. Het, uh, het is interessant genoeg om woensdag langs te komen. Ja, je verliest echt niks. Nee, kom langs. Het, het is leuk om te horen en het is uh, uh, het biedt ook mogelijkheden om daarna uh, betrokken te zijn. Oké, okay, nou, uh, misschien moeten we het met elkaar doen? praten na de bijeenkomst uh, hoe dat geloof ja. is. En, ja, heel en, graag. Zou leuk zijn. Ja. Ja. Dank jullie wel voor de komst. We gaan uh, snel ruilen met uh, Marcel Busje van Rabbel. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, en graag we Bedankt voor jullie komst. Hartstikke bedankt. De Marcel Horneman, die staat nog iets te slachten, waarschijnlijk, want die zou ook ja, komen. Ja. <laughs> Marcel, welkom. Ja. Um, jullie zijn eigenlijk beide gevraagd om hier nog even wat, uh, wat komen te vertellen over jullie samenwerking, uh, Marcel en Marcel. Klopt. En het gaat over uh, maaltijden in, uh, in Rabbel, ook bekend aan het Kerpplein. Uh, uh, ik heb begrepen dat er nog één komt. De laatste staat nu op de agenda. En dat is uh, zondag 18 maart. Klopt 18. inderdaad. 18 maart. Dat is de laatste van de, dit seizoen. Tenminste dit winterseizoen. Dan gaan we het mooie seizoen natuurlijk weer in. En dan gaan we ja, andere dingen weer doen. En dan gaan, zullen we ongetwijfeld uh, aan het eind van de, van de zomer... weer uh, iets op de planning gaan zetten. Waarbij we weer iets uh, leuks gaan presenteren. Hoe was dat nou zo die uh, afgelopen vier, drie keer... Wij, tenminste, ja, ik praat er nu even namens, namens mezelf, maar uiteraard heb ik er ook uh, goed contact over gehad met Marcel. Andere Marcel. Ja. Wij in principe uh, prima, we hebben hele leuke dagen gehad. We hebben hele leuke reacties ook gehad. Beide kanten. En sowieso denk ik dat het uh, binnen Zandvoort enorm wordt ge, gewaardeerd als, als bedrijven met elkaar. Uh, uh, samen gaan werken. Ik bedoel, uh, bekend was natuurlijk al een keer uh, Marcel die de kippetjes deed bij, uh, met het plein. Mm. Nou, nu heeft hij zo'nzelfde actie ook weer met de drie aapjes gedaan. De... Het zijn gewoon leuke dingen, dat je met elkaar ook iets... Mm. Je zit elkaar niet vaak in het vaarwater, maar je kan juist elkaar verstevigen. En ik denk dat we daar heel veel positieve reacties op hebben gehad. Ik, bedoel, ik heb zelf een keuken, ik kan het zelf maken. Maar ja, aan de andere kant, je kan er veel meer van genieten. Als je natuurlijk niet Als je het niet hoeft te doen. <laughs> heb doen... je geniet dat Marcel uh, de perspokken staat te werken. Precies. En, en, en ja, ja, het is een te invulling te voor de ja. rustige periode. Hè, je ja, haalt uh, mensen naar binnen. Uh, het zijn vaak oudere mensen ook die, uh, die komen. Heel over, oh, ja, Wel wat ouder, niet allemaal hoor. Ik bedoel, uh, we proberen de leeftijd ook wel ietsjes naar beneden in de te halen. Maar goed. Uh, Rabbels staat nog steeds wel een beetje bekend als zijn de, uh, locatie waar de ouderen zich in ieder geval wel thuis voelen. Maar zometeen als het seizoen begint, ja, dan is het gewoon voor iedereen. Wordt het is een goede mix van uh, allerlei ja, soorten. Het terras dus. is gewoon publiekelijk openbaar voor iedereen. En de lunch geldt dat ook in principe. Ja. Dus maar, uh, ja, op zulke avonden richten we ons ook wel een beetje meer het oude Hollandse, ook het eten, maar ook het, de muziek richten we ons dan weer een beetje op die kant. Heb, heb je naar aanleiding van wat je dit nu gedaan hebt, hè, wat je nu afsluit, ook nog zeg maar, nieuwe ideeën gekregen van nou eigenlijk moeten we toch nog meer... Uh, een, een andere kant op of zeg je van de richting die we hebben gedaan die is goed nee ik zit nog wel aan een andere richting te denken <laughs> maar het wordt wel meteen een hele andere richting en daar uh, worden we natuurlijk al mee geconfronteerd uh, dit seizoen ook weer vorig jaar voor het eerst en een aankomend seizoen gaan we voor de tweede keer uh, die richting op maar uh, misschien is dat ook wel heel erg leuk om daar iets mee te gaan doen uh, qua chanson, niet chansons, maar uh, meestal uh, een beetje songfestival-achtig uh, nummers en dat soort dingen, trek je wel weer iets ander publiek waarschijnlijk ook op. En uh, Misschien is dat ook wel een hele leuke markt om aan te, aan te boren. De muziek is altijd. Uh, muziek bindend, hè? Mee, ja, absoluut. En als je dan bekende nummers, het hoeft niet specifiek nu we echt voor het Hollandse uh, gekozen. Maar je kan ook gewoon uh, ja, wat meer naar het internationaal misschien. En dat je gewoon wat. Uh, gewoon lekkere bekende nummers die iedereen kan meezingen. Van jong tot oud. Uh, denk aan een ABBA en uh, dat soort dingen. Ja, heerlijk. Hmm. Kan ook heel erg leuk aanstaan. Alleen moet je met je eten wat anders doen. En uh, een uh, Zuid-Amerikaanse avond bijvoorbeeld. Zit ik ook aan te denken. Ik denk maar dat, dat zal er, daar geen problemen nee, mee heeft. Maar dat zal dan meer in het uh, hoogseizoen plaatsvinden. Want ja, Zuid-Amerika. Ah, in, in de zomer zijn er en... altijd leuke ja. dingen te doen, toch? Ja. Je weer wordt beter. Je terras zou je kunnen gebruiken. Ik ja. gooi er maar een paar in. Uh, wat ik nu al hoorde, dat mensen in Polonaise tussen het eten door uh, aan het doen zijn. Ja, klopt. We hebben, nou, afgelopen, dus keer, de afgelopen keer was het inderdaad echt uh, het meest gekke. Nou, ja, daar zijn we nu twee jaar mee bezig geweest om het voor elkaar te krijgen eigenlijk. En dus nu zijn we wel op het niveau dat we denken van, oké, okay, hier willen we naartoe. En het was gewoon stinkend druk. De zaak zat gewoon helemaal vol. En ja, tussendoor was het gewoon echt uh, feest. Iedereen ging los. En, uh, inderdaad, Polonaise... Nou, Marcel liep voorop, dus. Dat kan ja, iemand ook, ook nog Daar hadden ook nog tijd voor. Dus uh, nee, het is gewoon echt. De samenwerking op zich is hartstikke leuk. En ja, er liggen nog veel meer dingen in het verschiet. En we, we gaan verder kijken. Ik vind het gewoon heel belangrijk. Je ja, binnen... blijft ook wat langer open dan s'avonds. Ja, uh, tot 8 uur, dan sowieso, want dan uh, duurt tot 8 uur. Dus voordat de laatste mensen weg zijn. Wat is normaal toch, je openingstijd? Rond deze periode sluiten we rond half zes. Okay. Maar we zometeen vanaf mei gaan we de keuken tot uh, 7 uur open houden. En dan gaan we langzamerhand wat verder het seizoen in. Uh, hoe mooier het weer wordt, hoe langer we open blijven. Dus. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.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 Morgen blijft het een paar graden koeler, dan is het regenachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.